2 uur. Dorrald Negens met het NOS-journaal. In Tilburg begint rond deze tijd een protest tegen racisme. Van de gemeente mogen maximaal 500 mensen meedoen... en met stoepkrijt op de grond moet de afstand tussen betogers worden aangegeven. Ook moeten alle deelnemers een mondkapje dragen. Om te voorkomen dat te veel mensen rond het podium gaan staan... zullen er geen toespraken worden gehouden. Eind van de middag is ook in Eindhoven een racisme protest Daar mogen van de gemeente maximaal 700 mensen naartoe. Woensdag wordt in Amsterdam opnieuw gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. Dat protest wordt gehouden in Amsterdam-Zuidoost op het Anton de Komplein op initiatief van de bewoners van de Bijlmer. Op Facebook schrijft de organisatie dat de zwarte gemeenschap in de Bijlmer al tientallen jaren slachtoffer is van onderdrukking. Onze kinderen worden constant gecriminaliseerd, zowel in de media als op straat, schrijft de organisatie. Deelnemers worden opgeroepen zich aan de coronaregels te houden.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 en dat ze loon krijgen volgens de CAO-afspraken. Minister De Jonge komt met een coronawet... waarin de huidige maatregelen worden vastgelegd. Die vervangt de huidige noodverordeningen... waarin maatregelen zijn vastgelegd... als de anderhalve meter afstand die mensen moeten houden. Dat meldt RTL Nieuws. In de wet die 1 juli moet ingaan... staat ook dat bijvoorbeeld studentenhuizen... zich voortaan een gemeenschappelijk huishouden mogen noemen. Het weer vanuit het westen neemt de wolking toe. Vooral in het westen en noorden valt wat regen... ...waart een matige tot harde zuidwestenwind. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen af en toe zon, wat buien, minder wind... ...en dan wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een hele goede middag en welkom best op op zaterdag. We zijn weer Studio Torrig uh, Dina. En vandaag niet zo uh, geweldig weer uh, Albert Jan. Dus uh, wij blijven lekker binnen zitten de komende drie uur lang. Als eerste na het nieuws en weer hoorde je de single Sister Slets en We Are Family. Ja, de familie in het studentenhuis mag zich ook aan familie noemen. Hè. Tegenwoordig hoorden we net in het nieuws. Dus, ja, dus wij gaan dan. Ik ga, ik ga ook weer in het studentenhuis wonen met ja, een man toch? Of 30. Eén grote familie. Komt de hele familie komt deze uit. Eten. <laughs> goedemiddag, uh, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. U ziet me niet, maar ik ben er wel. Dus vandaag gaan we weer drie uur Zandvoort dus op zaterdag live voor u verzorgen vanaf de tolweg 10a. Uh, wat gaan we allemaal doen? Nou, uh, Uiteraard, uh, het weerbericht rond de klok van half drie. Blijft het zo, wordt het beter. Uh, het, is in ieder geval, het zonnetje schijnt wel, maar het waait behoorlijk. Hè? Behoorlijk, ja. Dus uh, dat zal ik nog even aanhouden, denk ik. Maar uh, daarover natuurlijk uh, veel meer rond de klok van half drie. Het dier van de week. Uh, dat is weer een hond en die luistert naar de naam Beauty. En dat is dus om half vijf het dier van de week. Het gedicht van de dag zijn we ook al uit. Dat hebben we ook al even opgelost. Dus uh, dat wordt uh, lekker leven. Ondanks alles, gewoon lekker leven. Dat om kwart voor vijf. Dus liefhebbers van het gedicht van de dag. Lekker leven om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we ook Zandvoort nieuws in het kort. Voor zover dat mogelijk is. Uh, verder natuurlijk ook nog uh, ander nieuws uh, uit Zandvoort en de regio. Kort over vier hebben we natuurlijk weer Pit Report, want er is weer van alles. Ik bedoel, de voorlopige racekalender is, uh, is uitgegeven. In ieder geval een achttal races staan daarop te beginnen op 5 juli. In ieder geval, er gaat weer geraced worden, weliswaar zonder publiek... maar toch wel met mooie, mooie circuits erbij. Maar dat hoort u over, daar hoort u meer over rond de klok van kwart over vier. Ja, geen sprintrace in ieder geval. Nee, geen sprintrace, dat in ieder geval niet. Uh, ik zou en natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. We hebben er weer zin in de komende drie, drie uur lang de Zandvoortse radio. Met uiteraard uh, buiten de informatie ook heel veel uh, lekkere muziek. Zo lekker zo op een uh, zaterdagmiddag. Een uh, winderige zaterdagmiddag hier in Sandforst. En nu de muziek van de Doobie Brothers op de Sandforst Radio. Listen to the music. van Zandvoorts met de Doobie Brothers. Uh, en inderdaad, listen to the music. Zo dadelijk het uh, nieuws in het kort althans. ik Albertjoe gaat zijn best doen om het uh, zo kort mogelijk uh, te houden. Dat uh, krijg je te horen na de volgende plaat. Een lekkere plaat uit de jaren 80. Wie beld This City was uh, een van de grote hits van deze groep. En ook een andere hit, Naties Gaan een Stappers Nou. En dat is de single die we nu gaan draaien van Starship. your eyes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 Gewoon weer een beetje vrolijk voor wordt. Deze single van Starship en Nathis kan een stap als nou. 17 over 2, nogmaals een hele goede middag. En ja, afgelopen maandag ging het eindelijk los weer na een week of elf stilte in de horeca. Mocht de horeca weer open, nou vanmorgen hebben we daar al het een en ander over gehoord van David Molenburg. Maar jij hebt daar ook een bericht over. Nou nee, klopt. Gewoon uh, even voor onze voor ons fans en onze luisteraars. Uh, ja, inderdaad Rob, want het was afgelopen maandag was het zover. Na 2,5 maanden gedwongen sluiting was de horeca ook in Zandvoort vanaf 12 uur weer die dag geopend. Met medewerking van de gemeente mochten op vele plaatsen grotere terrassen worden uitgezet. ondanks het aangekondigde strandweer wat tegenviel was het niet echt een gekke huis in Zandvoort geleidelijk. En in alle rust werd een deel van de terrassen met gasten gevuld en hield men zich aan de anderhalve meter beleid. De horecabedrijven hadden zich goed voorbereid... en vooralsnog houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM. De Halterstraat uh, is bij wijze van de proef de hele maand juni... van 12 tot, de, uh, s tot 12 uur s'nachts afgesloten voor al het verkeer. Omdat de terrassen de ruimte geven uh, daarvoor is dat die afsluiting. Het deel van de Halterstraat waar de dichte, dichtste concentratie horecabedrijven te vinden is... was erg gezellig ingericht en stond echt de popel om eindelijk weer aan de slag te gaan. Burgemeester David Molenburg deed ter oriëntatie die dag... een ronde door het centrum en langs het strand. Hij liet zich overal goed op de hoogte stellen van de ontstaande situatie... en ziet uit naar de volgende evaluatie. Morgen met Zandvoort op zondag zullen wij een interview uitzenden... wat onze collega Roy Donners vanmorgen had bij Goedemorgen Zandvoort... met de burgemeester omtrent die tweede Pinksterdag... en over boa's en inzetten en hoe hij die dag beleefd heeft... Verder hebben we morgen in de uitzending ook uh, een interview met Roy Donders, die met Rob Hartog van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. Hoe hij daar tegenaan heeft gekeken. Nou Vandaag was er een beetje een opstootje in de Halterstraat. Ja, ik hoorde zoiets. Het hek was dicht het, het hek, en uh, niemand kon... Uh... Het hek was dicht, de brug stond open, de, zijn band was lek... en niemand kon er in ieder geval doorheen. Nee, maar klopt. Maar er stond daar wel een, een, een, een, een handhaven bij. Nee, helemaal niemand. Er stond helemaal niemand nee. bij. Dus op een gegeven moment hebben ze dus een aantal mensen gemeent om in ieder geval die, die, de, de, open, de opening weer openbaar te maken. Want er stonden natuurlijk ook een heleboel rolstoelmensen... die ze graag naar binnen wilden in de Halterstraat. Dat lijkt me wel, ja. Dat ja. is uh, niet echt halbaar genomen. Het zal ongetwijfeld uh, ver, een vervolg krijgen. Ja, zo was je gisteren ook open, he, ineens. Ja, klopt. Goed, uh, anders, ander nieuws. Voor velen geen verrassing, maar voor andere mensen wel een verrassing...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 In kustgemeenten als Zandvoort is er veel protest tegen het park. Tegenstanders noemen het een hekwerk op zee... met honderden windmolens zo groot als de Euromast. Aan het, eind, uh, aan het strand wordt gevreesd... voordat de turbines vanwege horizon, horizonvervuiling... negatieve gevolgen hebben voor het toerisme. Als windmolens zo dichtbij staan... zouden badgasten niet meer op het idee hebben aan zee te zitten. Het alternatief is volgens de tegenstanders... om de molens verderop in zee te zetten, ondanks het verzet is er toch een vergunning verleend. Later in dit programma nog even meer, meer informatie... over het feit dat er niet iedereen erg blij is... met deze uh, komst van het Windmolenpark. Nee, een paar jaar geleden hadden we de actie Verzet uh, Windmolens. Klopt, handtekeningenactie op ja. het strand. Daar waren wij ook nog bij met de radio. En uh, heel veel handtekeningen, maar het mag allemaal niet het mag allemaal niet. Helemaal later. niks geholpen. Het heeft niks geholpen. Je zou bijna iets gaan denken. Goed, uh, en maar goed bericht. Gisteren weer, Centerparks opende gisteren opnieuw haar deuren. gasten kunnen vanaf gisteren dan weer volop genieten van onbezorgde tijd met elkaar. Midden in de natuur en met de beleving die zij van Centerparks gewend zijn. In de afgelopen jaren is er volop gewerkt aan de vernieuwingen van het park. Inmiddels zijn alle 428 cottages en 116 hotelkamers volledig vernieuwd... en is de infrastructuur ook vernieuwd. En tot slot voor diegenen die het is ontgaan... Muziekfestivals in het centrum gaan dit jaar niet door. Al jaren organiseert de stichting Zandvoortse evenementenplatform... ZEP in het kort, muziekfestivals in Zandvoort aan zee. Ook voor dit jaar had de organisatie... mooie festivals voor jong en oud op de agenda staan. Maar door het virus heeft de organisatie helaas moeten besluiten... om alle muziekfestivals voor dit jaar niet door te laten gaan. In eerste instantie werd nog gemeld dat conform de richtlijnen... tot 1 september zeker geen festivals zouden plaatsvinden. Maar in, het, uh, in ons programma van Zandvoort op zondag van uh, 14 dagen geleden, maakte Ron Brouwer van Lauw en Hardy bekend... dat stichting ZEP helaas heeft moeten besluiten... om ook de twee festivals in september niet door te laten gaan. Dat is jammer, maar misschien kunnen we er nog wat mee doen op de radio. Word vervolgd, albert dank u wel. Dat was het uh, nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM-app. En mocht je die no nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis verkrijgbaar. Tijd uh, niet meer gedraaid, vandaar uh, op deze zaterdagmiddag dat we hem weer eens uit de kast hebben gehaald. De single van uh, Sheila E. en de bell of Sint Mark. Zo dadelijk het weerbericht na deze van The weekend. Dit van nu draaien we zeker voor je hier op de zaterdagmiddag bij de Zandpoort Radio. joh de weekends en blinding lights. Zie je de Weerbericht. Eén minuut overal, drie op. zitten zit er klaar voor het weerbericht. Hoe ja. is het ermee? Nou, we zeiden het al, hè? vandaag schijnt weliswaar geregeld de zon... maar het kon, kan ook uh, de kans op buien geven. Vanmiddag laat het weerbeeld, weerbeeld steeds meer wolken zien... En vanuit het noordwesten stijgt de kans op buien. De temperatuur stijgt naar een graad of 15. Vanavond en vannacht is het wisselende wolf met enkele buien. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen schijnt wederom af en toe de zon, maar het draait vooral om buien. Soms kan het stevig doorregenen en ook onweer is mogelijk. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen... en de temperatuur is een graadje hoger en stijgt naar 16 graden. Maandag is er een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Opnieuw trekken buien over het land. Maar vooral later op de dag neemt de buiigheid sterk af. De wind draait naar het noorden en is overwegend matig. De temperatuur stijgt naar 17 graden. Maar daarmee is het nog steeds te koud voor de tijd van het jaar. En de rest van de week is het overwegend droog. En gaandeweg de week schijnt steeds vaker de zon. De temperatuur klimt met vrij grote zekerheid weer uit het dal. Dinsdag wordt het 17, woensdag en donderdag 19 graden. En vrijdag en het volgende weekend ligt de maxima weer boven de 20 graden. Er is slechts een kleine kans van ongeveer 20% dat het koele en wisselvallige weertype aanhoudt. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan, dat zijn uh, goede berichten voor uh, eind volgende week. Het weer staat te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteo-pagina.nl.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 Ik mich? Oder? Oder wie ons?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 Ze komen. Ze komen zich te holen. Ze werden zich niet finden. Niemand wird zich.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 Van week de struinen in de grootste hits uit de jaren 80, uh, Albert-Jan. Ja. En toen kom ik deze tegen, denk ik van nou, die moeten we weer eens uh, draaien. Dus ik in ieder geval Falco en uh, Gini. En hebben wij even mazzel dat we morgen ook weer programma doen? Wat want dan? Dan gaan we die andere Falco draaien. aan, <laughs> ja. Rakmi Amadeus. Heel goed. Nou, wij hebben in ieder geval genoten. Ik hoop jullie als luisteraar ook. Gaan we het hebben over de windmolens? Jazeker, want ik, ik zei het al bij, bij Zandvoorts nieuws in het kort... ook de tegenstanders laten we nog even aan het woord in het volgende artikel. Want tot aan de Raad van State treedt Albert Kor Korper tegen de komst van windmolens bij, op zee bij Zandvoort. Nu is bekend dat er turbines uh, er komen, jammer noemde hij het. Er komt nu een muur aan de horizon te staan en dat vind ik echt zonde. Korper is niet uh, van zijn stuk gebracht nu vattenval uh, heeft bekendgemaakt... dat de turbines er daadwerkelijk komen. Hij had zich er eigenlijk al bij neergelegd. We hebben verloren bij de Raad van State, dan houdt het op. Als je weet dat ze gaan komen, komen ze. Het verbaast me nog enigszins dat ze ermee doorgaan, want windparken zijn op dit moment verliesgevend. Maar ze zullen wel verwachten dat het op de lange termijn beter zal gaan. Jaren geleden vreesde de stichting Vrije Horizon van Korper dat er honderden windmolens zouden komen. De techniek is door de jaren heen verbeterd... en daardoor kunnen er minder, maar wel veel hogere windmolens komen... om de gewenste hoeveelheid stroom op te wekken. Hij schetste een beeld van een muur aan Eiffeltorens. Dat klopt bijna, want de Eiffeltoren is 300 meter hoog... en de wieken van de turbines bereiken een hoogte van 230 meter. Ze zijn in ieder geval ruim hoger dan de Euromast, 185 meter. Het hoogste gebouw van Nederland. Korper vervolgt. 140 grote windmolens, dat zijn er nog steeds heel veel hoor. Ik zie diegenen die er nu staan op 23 kilometer uit de kust. Je ziet die dingen gewoon draaien. Deze 140 windmolens komen 18 kilometer uit de kust. Dat is een groot verschil. De windmolens ontbreken uh, de oneindigheid van de zee en dat vind ik zonde. Maar de toenmalige minister Henk Kamp uh, had daar maling aan en heeft de vergunning toch afgegeven. Nou, als het hij ook, wordt bedankt. Toch als het toch allemaal doorgaat. Waarom doen jullie een vliegveld ernaast dan? Ja, nou ja als je toch bezig bent. Ja, als je toch bezig ja. bent. Bedoel, ja, want maar dan, er is uh, niks meer tegen te doen. Uh, nee, dus. Niks meer tegen te doen. En uh, veel, voor veel mensen, we hadden het er gisteren even over... tijdens ons werkoverleg. Jij had dit al, al lang zien aankomen. Ja. En ik keek mij verontwaardigd aan, dat ik dacht... van dit is breaking news. Breaking man. news. Maar nee, we tofieks. wisten al lang dat ze er ja. zouden komen. Ja, want alle leidingen lagen er allemaal. Ja, al, klopt. Jij mij? klopt. Dus uh, helaas niks aan te doen. Maar ja, in ieder geval de, Eifel, de Euromast... die hebben we in ieder geval, uh, de hoogste punt van Nederland... die hebben we, uh, daar gaan we van winnen. En uh, ook precies voor de kust van uh, Noordwijk en uh, Zandvoort... zullen de mensen van uh, de, de Noordwijkse golfclub leuk vinden. Ja, nou, nou, nou, nou, nou. nou. Ja, 2023, hè, dan staan ze al, uh, die uh, windmolens. En uh, volgend jaar uh, gaat de bouw uh, beginnen van uh, de windmolens uh, op zee... ook voor de kust van Zandvoort... Bijna 3 miljoen huishoudens krijgen dan stroomvoorziening vanuit die windmolens. Dat is natuurlijk wel mooi, maar ja, die dingen hadden ze ook verder kunnen zetten. En daar gaat het natuurlijk om. Gewoon helemaal uit het zicht. Dat had de beste oplossing geweest. Still in my heart was dit een bescheiden hitje... voor Chris Stapleton en Justin Timberlake. Je hoorde Say Something. 12 minuten voor drie. Zandvoort, een hele goede middag. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur. En we zijn niet alleen op de radio te beluisteren... maar ook 24 uur per dag per tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. En als je digitaal luistert, dan luister je op kanaal 40 dat alles via de provider de sigo. Stak in een moment, hier is de single van YouTube. I'm Het is tijd voor een corona-update. Corona-tests aan huis beschikbaar voor mantelzorgers in Kennemerland. Mantelzorgers kunnen vanaf gisteren nu thuis getest worden op het coronavirus. Deze testen aan huis worden georganiseerd door Tandem... een organisatie die ondersteuning aan mantelzorgers biedt. In samenwerking met de GGD, Kennemerland, Zorgbalans... gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort...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 Neemt de testen af. Als mantelzorger kunt u zich aanmelden voor een test bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning via telefoonnummer 023-891-06107. 023-891-06107. Het telefoonnummer is zeven dagen per week bereikbaar tussen half negen morgens en negen uur s avonds. Heeft u meer nodig dan alleen een test, dan is Tandem beschikbaar voor verdere ondersteuning. En tot slot bent u geen mantelzorger... maar heeft u klachten of milde klachten die passen bij de virus... dan kunt u een afspraak maken om u te laten testen op een van de testlocaties. Als informatie leest u dat op de website van de GGD. Dit bericht is afkomstig van de website van de gemeente Zandvoort. Dus als u nog een keer terug wil lezen, dan kan dat via die website. Ja, en dat telefoonnummer wat uh, beschikbaar is... moet je alleen bellen als je een test uh, wil uh, krijgen. Klopt. En niet voor algemene informatie over corona en dergelijke. Dus uh, houd die lijn ook dan uh, voor de andere mensen vrij... die een uh, test uh, moeten ondergaan. Zo. Ja, zo is dat. We gaan op het nieuws. Hier is uh, kok Robin. Graag tot zo.